In het land van de pauw, in een voortdurende strijd, groen vecht tegen blauw en bedekt het leven met een zwarte sluier over de bergen. De zon is haar onpartijdig, ook wanneer de hanen vele malen kraaien om de vechten te te scheiden. De rode kammen spotten als symbolen van ongeloof. Wanneer de kantige herten stoppen met snuffelen van de uitgang van het bestaan op de grens met het dood. Wij gaan door te leven zonder titel. Met hangende mondhoeken in het land waar vrienden fruit verzamelen.